4 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Memphis zijn opnieuw honderden huizen ontruimd... uit vrees voor overstromingen. Vanwege de extreem hoge waterstand van de Mississippi... waarschuwen de Amerikaanse autoriteiten... voor de ergste overstromingen in tientallen jaren. Door de hevige regenval staan al verschillende buitenwijken van Memphis onder water. De afgelopen week zijn duizenden mensen uit het gebied geëvacueerd. Morgen bereikte Mississippi na verwachting het hoogste punt. Het water staat dan net zo hoog als in de jaren 20 van de vorige eeuw... Toen, daar, toen door overstromingen meer dan 200 mensen om het leven kwamen. In de Syrische stad Homs zijn meer dan 10 mensen omgekomen... bij geweld rond demonstraties. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn tanks ingezet... in drie stadsdelen. Een van de doden zou een jongen van 12 zijn.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 Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Reis mee in de tijd. Terug naar het begin van de 19e eeuw. Het platteland bij Sint-Petersburg in Rusland. Yevgeny Onegin, romanheld van de grote Russische dichter Alexander Pushkin. Hij heeft het hart van Tatjana, de zus van Olga... en dat is de verloofde van zijn vriend Vladimir Wendeljenski... in vuur en vlam gezet. Zonder veel gevoel. Onegin is een player geworden. Maar hoe gaat dat verder... Luister naar Hans Boland, die zijn eigen heldere en toegankelijke vertaling voordraagt. Hoofdstuk 5. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор Куртины, кровли, забор на стеклах легкие узоры. De herfst hield aan, de winter draalde. Al heel lang was er sneeuw verwacht, die op de wereld nederdaalde, ten slotte in de derde nacht van januari. Witte daken zag mijn heldin bij het ontwaken. Wit, wit, zover zij kijken kon. Het hek, de borders, het gazon. Er zaten bloemen op de ruiten. De eksters maakten luid kabaal. De bomen leken helemaal gevat in zilver. Alles buiten, heuvels en velden, wijd en zijt, was toegedekt met sneeuwtapijt. Winter. Een vrachtslee met een paardje baant door de rulle sneeuw die stuift en opwarrelt hun kersvers paardje. De boer juicht. Hu, het beestje snuift. Een voerman laat zijn plankenwagen doldriest over de vlakte jagen... en in zijn schapenvacht gehuld een brede rode riem om... brult hij dansend op de bok. Een schoffie heeft bello op de slee gezet. Hij speelt voor trekpaard en heeft pret. Al blauwbekt hij en is het offie zijn handjes brand. Dat is het juist. Hij lacht om mama's boze vuist. Maar kunnen u die tafereelen waar de natuur ons... naar het schijnt niets groots te bieden heeft, niet schelen... Misschien vindt u ze onverfijnd. Een ander muzenkind verbeelde de eerste sneeuw en tere weelde waarmee de winter ons bekoort, door God bezield, gloedvol verwoord in stijlvolle alexandrijnen, gewijd aan uitstapjes adieu, per slee. Zo'n prachtstuk maakt me bleu. Ik zou mezelf maar ondermijnen als concurrent van hem of jou met je beminde Finse vrouw. Tatjana had de bitterkoude Russische winter hinnig lief. De schoonheid die zich dan ontvouwde, beminde zij intuïtief als elke rus. De rijp fel blinkend, de late zonnegloer verdrinkend in roze sneeuw tot aan de kim. En dan drie koningen, zo grim, zo donker. Op zijn rituelen waren de Larins zeer gesteld. Er werd een bruidegoms voorspeld, rangen en een leger onderdelen. En dan bezwoer de keukenmeid, die juffrouw trouwt dit jaar geheid... Tatjana hechtte grote waarde aan tekenen waar voor het volk de toekomst zich in openbaarde. De maan was altijd goed als tolk en wat een droom niet kon voorzeggen. Zij wist hoe je de kaart moest leggen. Elk omen was maar al te waar. Elk voorgevoel beklemde haar. Wanneer de poes haar snoetje waste... parmantig spinnend bij het vuur, dan wist je dat er ieder uur bezoek kon komen. Soms verraste de wassenaar haar. Zij werd bleek omdat zij juist links van zich keek... en de twee hoorntjes zag. Ze rilde. Wanneer er aan het firmament ineens een ster verschoot... verspilde zij wist en zeker geen moment... en had in luttele seconden eer het verschijnsel was verzwonden... gepreveld waar zij in haar hart naar hunkerde... bedeest verward. Ze wist niet wat ze moest beginnen... wanneer een monnik of een haas haar pad kruiste... Niets, bood soelaas, zij kon de angst niet overwinnen. De smart bezorgde haar een kramp en zij verwachtte reeds een ramp. Ach, stiekem was die angst een reden om te genieten. Is dat raar? Men hangt van tegenstrijdigheden nu eenmaal meestal aan elkaar. De joeldagen zijn aangebroken. De jongeren zien nergens spoken omdat de toekomst voor hen ligt, probleemloos, onafzienbaar ligt. Terwijl de oudjes op de drempel van het hiernamaals door hun bril een toekomst zien die niemand wil. Ze nemen hun verlies waarempel, hoe onomkeerbaar ook, voor lief. Ze hopen, jokken, doen naïef. Tatiana tuurt naar de patronen die druppels kaarsvet op een bord met water uitlekkend, vertonen, hoopt dat de toekomst kenbaar wordt. Ook bij de rieten met de ringen moet zij haar zenuwen bedwingen, een liedje uit de oude doos is ingezet... als na een poos haar ring wordt opgevist. De schatten zijn bij die boertjes ongeteld. Ons liedje brengt jouw roem en geld. Als zij het versje van de katten getroffen had... zou zij een stuk geruster zijn op het geluk. De nacht is koud, de hemel open. De kosmos zwijgt, de melkweg straalt. Tatjana komt het erf oplopen in haar japonnetje... Zij haalt een spiegeltje tevoorschijn, richt het recht op de maan, maar die verlicht het met een bedroefd en leeg gelaat dat niets dan eenzaamheid verraadt. Toe, stil eens, klinkt daar geen geluidje. De sneeuw knerpt onder iemands voet. Zij zweeft hem eilings tegemoet en teder als een herdersfluitje weerklinkt haar stemmetje. Zeg mij uw naam. Ik, Agaton, bromt hij. En Janja wil wel assisteren, wanneer zij stiekempjes vannacht de badschuur induikt, gaat soeperen en waarzeggen. Ze wordt verwacht, er is gedekt voor twee. Tatjana staat, net als ik, dankzij Svetlana, doodsangsten uit. Op haar gedoe, haar hekserij, rustend taboe. Terug in huis maakt zij haar zijden centuurtje los, de spiegel rust onder haar peluw. Schielijk sust, zodra ze zich in bed laat glijden, leel haar in slaap en zij belandt onmiddellijk in dromenland. Haar droom die nacht is zeer bijzonder. Het is schuur weer, de lucht zit dicht. Zij haast zich door een landschap onder een dik pak sneeuw. Rondom haar ligt een somber woud van zwarte bomen, maar hoort zijn riviertje stromen. Het is een bruisend, donkergrijs, onstuimig beekje vrij van ijs. Een wankelbrugje, waar twee stokken zijn vastgevroren aan elkaar, verbindt de oevers. Met gevaar voor eigen leven, hierbij stokken al haar gedachten. Als verdwaast staart zij naar wat daar kolkt en raast. Ze voetert, akelige scheiden van de verlangde overkant, de golven uit. Wie kan haar leiden? Gaf iemand haar nou maar een hand. Die sneeuw daar, hij had bewogen, en zij haar ogen haar bedrogen... Er kwam een grote ruige beer honder vandaan. Och, lieve heer, hij gromde kwaad en stak zijn klauwen al naar haar uit. Ze vatte moed, steunde op hem, stak voet voor voet, benard zonder een grein vertrouwen, de beek over, gauw hier vandaan. Het ondier kwam achter haar aan. Ze durft niet achterom te kijken en holt zo hard ze kan, maar hij, het griezelbeest, weet van geen wijken. Hij lijkt een harige lakij die in haar kielzocht aankomt rennen. Daar is het bos. Verstarte dennen verrijzen in hun norse pracht. Hun takken zijn met sneeuw bevracht. Het twinkellicht van duizend sterren... dringt door de kruinen zonder plat van Lindeberg en Esp. Geen pad loopt door dit woud. Alom versperren struweel en sneeuwhopen de weg. Zo draaft zij over heg en steg... maar weet de beer niet kwijt te raken. Ook zakt zij telkens met één been weg in een kuil... Of ze blijft haken achter een takje, heel gemeen, waardoor ze reeds uit beide oren haar gouden ringen is verloren. Zij is een van haar schoentjes kwijt, haar zakdoek valt. Ze kan geen tijd aan al die narigheid verspillen. Ze vlucht doodsbang en durft uit schroom jegens het monster zelfs de zoom van haar Japon niet op te tillen. Ze vreest de klauwen van de beer. Ze rent en rent en kan niet meer. Ze struikelt, valt, wordt vastgegrepen. Behendig raapt de beer haar op. Haar keel wordt pijkans dichtgeknepen. Zij laat zich als een ledenpop meezeulen door het beest. Al spoedig toont er een boshut op. Armoedig, van God verlaten, ingesneeuwd. Toch brandt er licht. Er wordt geschreeuwd, gelachen en gezongen. Weet je, ga maar naar binnen, zegt het dier. Daar zit mijn maat. Ik laat je hier. Doe maar, verwarm je maar een beetje. En in het voorhuis legt de beer. Tatjana op de dorpel neer. Zij is wat minder bang geworden. Het beest is weg. Er klinkt kabaal van stemmen, wijnglazen en borden... als bij een gastvrij dodenmaal. Er is geen touwen vast te knopen. Ze is al naar een kier gekropen en tuurt naar binnen. Rond de dis zitten gedrochten. Brrr, er is een hekspijn met een geitenbaardje. Een monster met een hanekam zit naast een zelfbewust en stram skelet... Die kobold heeft een staartje, die hond draagt horens. En is dat een kraanvogel of toch een kat? Zij ziet nog griezeliger dingen. Een spin torst op zijn rug, een kreeft. Doodskoppen met een puntmuts wringen zich aan een nek verkleefd in bochten. Dansend maakt een molen, wild wiekend, rare capriolen, Geblaf, gefluit, zang, handgeklap en mensen praten, en hoefgetrap. En tussen heel die tolle bende ontdekte zij ineens haar angst en liefdesbron. Het allerbangst werd zij pas toen zij hem herkende. Honjegin, haast onmerkbaar tuurt hij naar de kier waardoor zij gluurt. Hij geeft een zijn de monsters klappen. Hij drinkt, er klinkt gejuich, gegil. Hij lacht, ze maken nog meer grappen. Hij fronst zijn voorhoofd. Het wordt stil. Hij is hier duidelijk de gastheer. Tatjana heeft al niet zo'n last meer van kippenvel, is minder schuw en geeft de deur een zachte duw, waardoor het plotseling gaat tochten, de kaarsjes flakkeren. Dan staat Onegin op van tafel, kwad, luidruchtig. Ook de wangedrochten verrijzen dreigend, heel onguur. Hij komt nabij, zijn blik schiet vuur. Zij schrikt en tracht zich los te rukken uit haar verstarring... maar zij komt niet van haar plaats. Niets wil haar lukken, de noodkreet in haar keel verstomt. De deur werd wijd opengesmeten. De macht werd bijkans opgevreten door massa's ogen. Hels gelach steeg op toen het gespuis haar zag. Slachtanden, kronkelende slurven, bloedtongen, vingers zonder vlees. Dat alles wees naar haar en krees als gekken. Grijp haar bij de lurven! gehoeft gehoorend met staart of sik. Ik wil die griet. Nee, ik, nee, ik. Zij is van mij, bezwoer, verbolgen, heenstem stem. Alsof de zwarte nacht de hele meute had verzwolgen... bleef zij alleen met hem. Toen bracht hij haar de kamer in. Hij leidde haar naar een gammel rustbed... vleide haar daarop neer... en legde stil zijn hoofd tegen haar schouder. Schril hel licht viel binnen... Plotsklaps stonden haar zus en Lenski in de deur. Dit was fataal voor het humeur van onze held. Kort aangebonden vroeg hij zijn vriend wat hij hier moest. Tatjana beefde. Hij was woest. Het loopt flink uit de hand. Dan ligt er een dolkmes op. Vladimir zonk ter aarde, stervende. Nog dichter werd nu de deemster en er klonk een rauwe kreet. Het hutje kraakte. Een kil van afgrijzen. Ontwaakt Tatjana. Zacht rood zonlicht viel naar binnen, dartel en fragiel, weerkaatst in grillige kristallen. Kwiek als een zwaluw, kerngezond als Eos, zelve kwam terstond haar kleine zusje binnenvallen. Van wie heb jij gedroomd? Toenau, nou, dringt Olga aan. Vertel me gauw. Tatjana lijkt haar niet te horen. Ze ligt te lezen. Naarstig slaat zij, zonder zich te laten storen, de pagina's om. Zoekt zij baat bij bloemrijke en zoete strofen of uitspraken van filosofen? Nee, lezer, u verslindt misschien Scott, Byron, Seneca, Racine, Vergilius en modebladen. Wij vinden daarin echter niet wat de geleerde Tzadek biedt, door naar mysteriën te raden. Hij, eerste der Galdeers, weet alles als dromen interpreteert. Een marskramer had deze streken jaren geleden aangedaan. Drie roepel 90 kopeken. Daarvoor werd Tzadek afgestaan. De chageraar had daarin boven Malvina gratis afgeschoven. Een nog heel toonbaar exemplaar... waarvoor Tatjana weliswaar zelf ook iets extra's weg moest geven. Een taalboek, Marmontel deel 3. Twee peters. Een antologie met boerden. Tzadek was gebleven... Met hem deelde zij wel en wee. Als hij ging slapen, ging hij mee. Haar droom, zo net, was onheilspellend. Maar ze weet niet wat hij beduidt. En die onzekerheid is kwellend. Wie weet legt Tzadek alles uit. Zij zoekt op alfabet bij bomen, bos, brombier, brugje, dolkmes, ...genomen en griezels, hutje, enzovoort. Ze leest de duiding van elk woord... Maar zelfs met Zadek blijft het gissen. Ze houdt haar twijfels, ook al reist een toekomst voor haar op... die wijst op kwalijke gebeurtenissen. Tatjana was nog haast een week door deze nachtbrief van streek. In purperkleurig zonnegloren dooit zich de winterse vallei. Er wordt een nieuwe dag geboren. Tatjana's naamfeest. De partij begint al in de ochtenduren... Het huis is volgestroomd met buren, ooms, tantes. Iedereen komt mee, per koets of kar of arreslee. Het wordt er gauw een mensenkluwen. Er wordt gebogen en gegroet, gezoend, geschaterlacht. Men doet niets dan wat schuifelen en duwen. Een mopshond keft, een voetster stilt een kind dat oorverdovend gilt. Met zijn zeer corpulente dame kwam Bollekoff zelf net zo dik. Ook Schrielin was er de bekwame beheerder van een hele zwik doodarme boeren. En dan had je Kukukien, een provincievatje. De koeiens met hun kinderschaar van dertig tot maar net twee jaar. Mijn bandeloze neef Boejanov, met zijn verfomfaïde chacot. U weet, hij is nu eenmaal zo. En de voormalig raadsheer Vlanov, een schrokop die van smeergeld hield, een roddelkous en platte fielt. Monsieur Triquet was meegereden met de familie Garrikov. Dit heertje was als onversneden Fransoos begonnen in Tamboff. De roodgepruikte en gebrilde geboren grappenmaker... wilde een vers doen op een melodie... Revez-vous belle die we als kleuter leren zingen. In een met tikkelagen stof bedekte liederbundel... trof Triquet de tekst aan. Wel vervingen de woorden belle Tatiana... nu heel gewikst belle Nina... Uit het nabije vestingsstadje verscheen zowaar de commandant. Dorpsmoekes vonden hem een schatje. Dorpsjuffertjes een droomgalant. Wat heerlijk dat hij was gekomen. Hij had zijn bandje meegenomen, de militaire blaaskapel. Er zal gedanst worden, jawel. De meidjes staan al strak gespannen. Men gaat aan tafel, paar aan paar. omstuurd door een vriendinenschaar. De jarige, de losse mannen er tegenover. Het gedruis is groot. Maar nu slaat men een kruis. Op slag houdt iedereen zijn tetter en koud. In plaats van het gekwek klinkt nu gerinkel en gekletter... van glaswerk, borden en bestek. Lang duurt dat niet, want even later is het weer een en al gesnater... en spoedig wordt geen mens meer wijs uit het geroep, gejoel, gekrijs. De deur vliegt open, nieuwe gasten, Vladimir en Yevgeni. Och, daar zijn ze eindelijk dan toch. De gastvrouw keek waarof ze paste, er werd verschoven en geschikt tot men genoeg was ingedikt. Schuwer dan opgejaagde hinden... en bleker dan de ochtendmaan. Recht tegenover beide vrienden... zonder haar ogen op te slaan... zit daar Tatjana schier in snikken. Ze valt hast flauw, ze dreigt te stikken. Onstuimig bonkt en bonst haar bloed. Ze hoort niet hoe ze wordt gegroet... en hoe ze haar feliciteren. Maar wilskracht en gezond verstand... bekomen toch de overhand... Ze kan twee woorden retourneren, al kost het haar bepaald geweld. Ze heeft zich enigszins hersteld. Traagie nerveuze duizelingen met katzwijm en gegrien... vertroeg Jevgeni niet. Van dat soort dingen had hij lang meer dan genoeg. Hem, Einzelgänger, irriteerde de meute die zich amuseerde toch al enorm. En nu was zij hun zinuwinzinking in nabij... waardoor zijn ergernis nog toenam. Hij wond zich op keek stuurs en zwoer dat hij uit wraak zijn vriend een loer zou draaien, iets wat Lenski toekwam. Als voorproefje verzon hij vast een spotprintje van elke gast. Tatjana's leed was nauw verborgen gebleven bij de smulpartij als er niet veel urgenter zorgen geweest waren, de vleespastei die lekker vet maar veel te zout was. En trouwens, na de schapenbout was er nog Zimlanski-wijn, waarmee er ruimte voor de blanc-manger gemaakt werd. Hij werd uitgeschonken in glazen die mijn zielskristal, Zizi, geleken, rank en smal van taille. Laat mij liefdesdronken en meer onschuldig dan frivool de lof zingen van jouw viool. De wijn bevrijdt zich, kurken knallen. Als de bokalen zijn gevuld, vereist triquet die uit wil stallen wat hij in huis heeft. Zijn geduld is nu echt op. De hele tafel als op commando houdt zijn wafel. Tatjana zinkt hast door de grond, want aanstonds opent hij zijn mond te harer ere. Voor zijn janken wordt keihard geapplaudisseerd, dus moet zij, nogal gegeneerd, hem met een reverence danken. Hij, geniaal, maar zonder eers, schenkt haar het blaadje met het vers. Hij mag als eerst op haar proosten, dan volgt de rest. Als het de beurt is van Jewgeni om te toosten en haar geluk te wensen... kleurt en stamelt zij verward, verlegen. Hij voelt diep in zich iets bewegen, zo zielig vindt hij haar. Hij neigt wanneer zij heeft bedankt en zwijgt met zoiets teders in zijn ogen. Of het ontroering was, dan wel koketterie, flirtage, spel... Werd hij zelf ongewild bedrogen? Tatjana werd, hoe dat ook zij, alweer een heel klein beetje blij. De gasten zijn voldaan en drommen naar de salon met veel tumult... alsof er zatte bijen brommen boven een akker. Vol gesmult hoor je de kameraden snuiven. Het haardvuur brandt, de dames schuiven gezellig aan. De meisjes staan voor niemand anders te verstaan, te smoezen... Door het groene laken van opklapkaarttafels verleid, werpt zich het manvolk in de strijd een saaie klen. Vergeten raken bosten en omber, heden speelt men wist, hebzuchtig en verveeld. Acht keer verwisselen de heren van plaats, acht robbers zijn volbracht, dus mag de gastvrouw thee serveren. Hier op het platteland betracht men doorgaans vaste etenstijden, ook ik laat mij daar graag door leiden, Lunch, diner, je maag is stipt en voor zijn rol als klok geknipt. Mijn stokpaardje, maar dit terzijde, zijn maaltijden met allerlei drank en gerechten, waar ook gij menige dichtregel aan weide, Homerus, en gij wordt voorwaar verafgoot al drieduizend jaar. De jonge dames zitten deftig hun thee te slurpen, ja, dan luidt vanuit de grote zaal een heftig geschetter... van trompet en fluit het echte bal in. Zonneklaar is Kukukin de lokale Paris. Tuk op muziek laat hij zijn thee met rum staan en sleept Olja mee. Lensky vraagt Tanja en de Fransman kiest Gharlikovs geliefde spruit... een niet wat overrijpe bruid. Boejanhof denkt, grijp nu je kans, man, die dikke dame daar. Eerlang is het festijn in volle gang. Ik had een bal willen bezingen, de Petersburgse variant... in hoofdstuk 1, met schilderingen vol glitter naar Albanisch strand. Maar heb me daarop toch verkeken. Ik bleef in mijmerijen steken van damesvoetjes uit mijn jeugd. Ik weet dat het beslist niet deugt... hoor ranke voetjes rond te zwerven in jullie spoor. Die tijd bleek veil en ik deed stom. Ik wil mijn stijl, net als mijn leven, niet bederven zodat ik uit dit hoofdstuk vijf streng elke uitweiding verdrijf. Simpel, maar buiten zinnen, vluchtig als nieuw jong leven, is de wals. Een wervelwind, wild en luidruchtig, die alles meesleurt. Nogal vals, slinks, gaat Oenjegin Olga vragen. Het uur der wrake heeft geslagen. Hij danst met haar, hij zwaait en zwenkt, en na een aantal rondes brengt hij haar terug. Vervolgens blijken zij heel gezellig met elkaar te babbelen, dan danst het paar opnieuw een wals. Men staat te kijken, want wat is dit nu weer voor geks? En Lenski zelf, die staat perplex. Maar de mazurka start. We plachten als die vol schoen werd ingezet de danszaal af te breken, brachten een hakkendans op het parket en onze oren gingen tuiten van het gerinkel van de ruiten. Maar tegenwoordig streelt een vent de vloer net als een vrouw. Men kent alleen in de provinciesteden die oer nog, voorwaar Snor, Laars en Bokkensprong zijn daar exact hetzelfde tot op heden. Wat is de mode tyranniek? Ze maakten nieuwe Russen ziek. Mijn neef, vol vuur, zo niet losbandig, leidt de twee zusjes bij de hand naar onze held, die fluks en handig met Olga quasi nonchalant te dans begint en zo innemend iets in haar oortje fluistert, vlemend maar stijlloos en haar handje drukt. Het ijdeltuitje is verrukt en meer dan ooit blozen haar wangen. Vladimir zag het allemaal jaloers getergd aan. Zijn rivaal moest hij zijn lief zien af te vangen na de mazurka. Krijgen kon hij haar nog voor de cotillon. Helaas, ze kan niet. Hé? Hoezo dan? Ze heeft Onyegin al beloofd. Hoe is het mogelijk? Bij Wotan, hoe kan zij zoiets? Je gelooft het niet, dat is toch al te dol, ja? Net uit de luiers gaat zijn olja al vreemd. Ze is gewoon een slet, doortrapt en hoerig tot en met... Wat een capriolen, de schoone kunnen is gemeen. Mijn paard, hen gauwad. Hij snelt heen. Door een paar kogels en pistolen zou simpelweg voor hij het wist over zijn lot worden beslist. Ну не нельзя, нельзя. Ну что же? Да Ольга слово устала. А Boze, О боже, боже, что слышит он? Она могла, возможно. Чуть лишь из пелёнок, кокетка, ветренный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленцки снести удара. Проказы женской кляня выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. офт Заметив, что Владимир скрылся, Онегин, скукой вновь гоним, близ Ольги в думу погрузился, Довольным чтением своим. За ним и Оленка зевала, глазами Ленского искала, И бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен ум, ирутся ужин, постели стелют, Для гостей начлег отводят от сеней до самой девичьи, Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой, Onegin zag zijn vriend vertrekken, waarna hij Olga prompt vergat. Wat kon zijn aandacht nu nog wekken nadat hij wraak genomen had? Ook Olga geeuwde. Zij ontdekte Harlenski nergens meer. Men rekte de cotillon zo eindeloos dat zij zich al een hele poos afvroeg... hoe kan ik wakker blijven tot het souper? Het hele huis, de hal en knechtskamers in kluis... werd omgebouwd tot nachtverblijven en weldra lag men op één oor. Alleen mijn held ging er vandoor. Reeds produceert het zwaar geschapen bollek of echtpaar zwaar gesnurk. Ook schrielin en kukukin slapen, net als Boejanhof. Onze schurk en schrok op Vianov ligt te woelen. Hun legerstee bestaat uit stoelen. Trike is onder zeil gegaan, een slaapmuts op een borstrok aan op de salonvloer. En Tatjana's vriendinnen slapen onbezwaard bij haar en Olga. Ach. Zij staart nog steeds klaar wakker, door Diana's lichtglans omkranst, door smart verteerd naar buiten, waar de nacht regeert. Zijn komst en toen die wonderbare oogopslag hadden haar verrast. Haar zelfrespect was door zijn rare geflirt met Olga aangetast. Zij kon bij God maar niet verklaren wat zijn beweegredenen waren. Ze was jaloers, verward, bedroefd. En om haar hart lag als geschroefd hun kille hand. Een diepe, zwarte, kokende afgrond wachtte haar. Hij zal mijn dood zijn, dacht zij, maar door hem sterf ik van ganser harte. Nee, klaag maar niet, is het zijn fout dat hij gewoon niet van me houdt? Maar ik moet verder, onverschrokken, en stel u voor aan een persoon die wijselijk teruggetrokken een werst of vijf van Lensky's woon, de schone heuvels tot op heden zijn dagen slijt, gezond, tevreden. Zaryetski, ooit een wilde bras, toen hij tribune en het man was van de railschoppers, eeuwig onledig met drank en kaarten. Nu, jawel, was hij gezinshoofd, vrijgezel, en landheer, simpel, minzaam, vredig, zelfs eerlijk en een trouw kornuit. De samenleving gaat vooruit. Eén ding wou hij niet wezen, laf. Want hij hechtte zeer aan werelds lof. Men zei dat hij op tien pas afstand met zijn pistool een speelkaart trof. Hij had gevochten als bezeten en straal zat in het stof geweten. Van zijn kalmukse hengst gesmakt, manmoedig in het slijk gekwakt. Viel hij ten prooi aan de Fransozen, hun rijke buit. De held had toen als man van eer en goed fatsoen de weg van Regulus verkozen en op de pof een fles of drie per dag genuttigd bij Veri. Hij nam de mensen graag te pakken. Hij zette sufkoppen komiek hen slimmers glorieus te kakken. Soms anoniem, soms aan publiek. Al moest hij dat vaak zelf bekopen door in zijn eigen val te lopen en kreeg hij allerminst flatteus het lid geregeld op de neus. Hij kon in vuur en vlam geraken tijdens een vrolijk, zot dispuut. Scherp formuleren, maar ook bruut. Sluw zwijgen en sluw ruzie maken. Tot hij zijn jonge vrienden, hels geworden, stortte in duels. Ofwel elkaar de hand liet reiken aan een gezamenlijk ontbijt. Om hen na afloop te bezeiken uit leut in hun afwezigheid. Set alia tempora. En Brani is net als liefde een soort mani die bij de jeugd hoort. Schelms en dwaas. De luwte van acacia's en zoete vogelkers verlokte hem met der tijd. Hij was doodmoe van al het stormachtig gedoe. Vandaar dat hij nu pluimvee fokte en kool verbouwde en aldus deed denken aan Horatius. Hij was bepaald niet dom. Hij leerde de dorpsjeugd zelf het ABC. Jevgenie die hem apprecieerde en vond dat hij voor de portée van tal van zaken een goed oog had ofschoon hij hem als mens niet hoog had was niet verbaasd toen hij vandaag opeens langskwam. Hij zag hem graag. Zadetski groette vluchtig, kapte Onegin af nog voor hij sprak, haalde een briefje uit zijn zak, reikte dat over, een gapte en noemde daarbij Lenskis naam. Onegin las het bij het raam. De stijl verriet hoe edelmoedig de schrijver was van dit kartel. Hij daagde streng, correct, koelbloedig, zijn makker uit voor een duel. Omslachtigheid was niet van noden. Onegin antwoordde de bode, je zou haast zeggen impulsief dat hij bereid was. Prompt verhief Zaretsky zich en toen verdween hij. Hij had, zo zei hij, nog een boel te doen in huis. Maar het gevoel dat overheerste bij Evgeni was dat hem iets niet lekker zat... en hij geen schoon geweten had. Met recht en reden aan de feiten viel niet te tornen. Wel beschouwd was het alleen aan hem te wijten. Hij zat van alle kanten fout. Hij had gespeeld met Lenski's liefde, zo pril, zo schuchter. En dat griefde vanzelf. Soms deden dichters maf, maar achttienjarigen voor straf zo treiteren. Hij was de jongen met heel zijn wezen toegedaan. Waarom had hij zich laten gaan en zijn frustratie niet bedwongen? Stom, onvolwassen, licht geraakt, had hij zijn plicht, zijn eer verzaakt. En door zijn stekels op te zetten, gefaald beschamend, primitief. Hij had het joch moeten beletten, zo boos te worden, agressief. Helaas, het tij was niet te keren. Ze moesten nu wel duelleren. Zaretsky, dacht hij, is een ploert. Hij intrigeert, hij ouwe hoert. Ik wou er gewoon niet meeging in dat verachtelijk gezwets. Maar het gesmispel, het geklets. Zie daar de openbare mening. Je goede naam, een god van hout die onze aardbol gaande houdt. Brandend van ongeduld, moordzuchtig, wacht de poeet op zijn gezant. Daar is hij dan. Hij doet luidruchtig en met veel omhaal triomfant verslag. Is dat even genieten voor Lensky? Die wou één ding, schieten. Als zijn rivaal een smoes verzon, wat hij zo'n vos uitstekend kon... had hij het flink kunnen verzieken. Die twijfel is nu van de baan. Want na het spannen van de haan, beslecht straks bij het ochtendkrieken... Onder de windmolen, hun schot door hoofd of heup, hun beider lot. Mijn arme Lensky, nog steeds ziedend op zijn vriendin, zichzelf uit wrok ieder contact met haar verbiedend, keek naar de zon, keek op de klok, dacht: wat is eigenlijk de reden? En was al naar haar toegereden, want Olja zou, als zij hem zag, zich doodschamen voor haar gedrag. Meneer hoor, zij was opgetogen, er leek niks aan de hand. Gezwind, zij leek de hoop zelf, niets dan wind, kwam Olja op hem afgevlogen van veranda, heel gewoon zichzelf, de wuftheid in persoon. Waarom was u zo gauw verdwenen, was Olja's allereerste vraag. Wat net nog helder had geschenen, leek eensklaps schemerig en vaag. Reeds was zijn jaloezie vervlogen, haar tederheid en klare ogen, guitig, zich van geen schuld bewust, hadden zijn een gram opslag geblust. Hij ziet haar aan vol zoet behagen. Zij houdt nog van hem. Hij heeft spijt, smelt van geluk... en is bereid meteen vergiffenis te vragen. Hij stottert, slaat de ogen neer... en is al haast de oude weer. Zij is een dot, denkt hij verslagen... die men niet voor de voeten gooit... dat zij zich iets wat heeft misdragen. Hij pijnst, weekhartig en verstrooid... Ik moet mij over haar ontfermen, haar tegen deze fluim beschermen, die hartstocht voorwend, zucht en vlijt en een onnozel hart verleidt. Hij is een aardworm, vuig, verdorven, een mispunt. Hij verdient een schop, eer zij hun lelie in de knop door zijn vergif zal zijn gestorven. Hetgeen beduiden, kort en goed. Pas op, vriend, morgen vloeit er bloed. Ach... Lensky had geen flauw vermoeden dat ook Tatjana's ziel gewond en ziek was. Zij kon niet bevroeden, helaas, dat in de morgen stond, hij en Onegin zouden strijden, wreed om een graf voor een van beiden. Alleen haar liefde had wellicht weer vrede tussen hen gesticht, maar niemand had nog lucht gekregen van wat het meisje ondervond. Onegin immers hield zijn mond, ook zelf had zij haar pijn verzwegen. Arnjanya had iets kunnen zien, maar ja, die was niet meer zo kien. Lenskis gezicht verraadt gedurig zijn stemming. Triest, afwezig, blij. Een muzenkind is wispelturig per definitie. Zo ook hij. Soms fluistert hij. Ik ben gelukkig, toch, olia? Om opeens weer nukkig een paar akkoorden aan te slaan op het spinet. Maar hij moet gaan, het is al laat. Dus neemt hij afscheid. Het is alsof zijn hart, dat treurt om zijn geliefde, wordt verscheurd, zo droef kijkt hij. Waaruit zij afleidt dat er iets aan de hand is: zeg, wat heb je? Niks. Hij zal weg. Thuis inspecteert hij eerst zijn wapen, legt het terug in het voedraal, slaat schieler open, wil gaan slapen, betrapt zich een en andermaal op een intrieste doodsgedachte, en is tot niets anders bij machten terwijl hij Olga met een niet te vatten schoonheid voor zich ziet. Hij heeft zijn pen ter hand genomen, reeds stroomt en bruist ter poëzie vol liefdesidioterie. Hij declameert de woorden stromen gloedvol en lyrisch in de geest van Delvig als die slemt en feest. De verzen zijn bewaard gebleven, zodat ik ze voor u noteer. Waarheen, waarheen zijt Gij gedreven, Mijn gouden lente van welier? Vergeefs tracht ik te onderscheiden Waar mij de toekomst heen zal leiden, Die in het schemerdonker huist. Het noodlot oordeelt 'immer juist, En of de pijl mij nu zal raken En vellen zal, Of wel mij mist, Daarover is al lang beslist. Een tijd van slaap, een tijd van waken, Ik prijs de kommervolle dag, ik prijs de nacht. Komen mag. Als straks de aarde in de stralen van vrolijk zonlicht wordt gedrenkt, Zal ik dan in haar nederdalen, Die ons zo mystisch luwde schenkt? De wereld zal niet van mij weten, De jonge dichter wordt vergeten En door de leten weggevacht. Zul jij dan komen, schone macht, Om bij mijn urn een traan te plengen Te denken, Hij beminde mij. Zijn prille leven is voorbij, mij wilde hij dit offer brengen. Hij raast niet meer. Geliefde, kom, o oh, kom, ik ben je bruidegom. Zijn stijl was wat obscuur, halfslachtig en viel in de categorie romantisch, schoon ik daar waarachtig geen greintje romantiek in zie. Vlak voor de ochtend aan zou breken, viel hij in slaap, zijn pen bleef steken bij ideaal, dat moederwoord. Zijn zoete sluimer werd verstoord een wijle later... door zijn buurman, die druk als altijd binnenliep... en Lenski ongeduldig riep. Het is al bijna zeven uur, man. Kom wakker worden, opstaan. Kom, Onegin, wacht, wat ik je brom. Daarin vergiste hij zich dierlijk. Reeds roept de haan de morgenster. "Jevgeni evenwel slaapt heerlijk. De deemster wordt al her en der doorzichtiger. Het gaat al dagen, maar hij slaapt door... De zonnewagen klimt langs de hemelboog. Zijn glans strooit vonken in de werveldans van sneeuwvlokken die ijl verstuiven. Mijn held ligt roerloos, morfuis heerst. Nu wordt hij wakker. Laat hij eerst zijn bedgordijn eens openschuiven. Het is al volop dag. Hij zou allang weg moeten zijn, dus gauw. Hij belt. Zijn Franse lijfknecht meldt zich en brengt hem sloffen hondergoed en kamerjas. Gauw kleedt de held zich en draagt Guillaume op om met spoed de kist met duwelierpistolen te halen. Ook wordt hem bevolen zich klaar te maken. Hij moet mee en regelt 1, 2, 3 een slee. Dwars door de winterse landdouwen voortjagend hebben zij al snel de plaats bereikt van het duel. Guillaume zal de pistolen schouwen en bindt de rijdieren alvast aan een paar eikenboompjes vast. Vladimir zat op hete kolen. Zadetski hield een heel betoog over de stuwdam en de molen... zeer kritisch, met een kennersoog. Onegin groet en excuseert zich. Hij is alleen, realiseert zich de ex-vecht Jan pedant. Wat nu, waar is uw secondant? Hij was aan al oude tradities verknocht. De regels van het spel, wanneer het ging om een duel, handhaafde hij. Onder condities mocht iemand dood wat hem betrof. Verdient zo'n standpunt soms geen lof? Mijn secondant, ah... Met permissie, ik stel u voor, monsieur Guillaume, een vriend van me... en daarom is hij heel acceptabel, lijkt me zo. Wat geeft het dat hij niet bekend is, zolang het maar een nette vent is? Daar kon Zerjatski het mee doen. Beginnen we, zei Lenski toen. De beide secondanten trokken zich eerst terug voor overleg. Een eindje verder langs de weg gingen de vijanden staan voor rocken, Zwijgzaam en met hun blik elkaar vermijdend stonden ze daar maar. Vijanden. Sinds wanneer? Zij dorsten op dit moment naar blinde wraak, twee zo gelijkgestemde borsten. Ze aten samen, hadden vaak samen plezier bij wat ze deden. Om heden in de ring te treden als erfvijanden, wreed en kil. Of is het een absurde gril, een angstdroom? Laten ze toch scheiden als vrienden, lachend, heel gewoon. Hun handen immers zijn nog schoon, geweld is nu nog te vermijden. Gezichtsverlies is wat het meest door boze heren wordt gevreesd. We horen hoe er met de hamer tegen de laatstok wordt getikt. De kogels worden op de kamer gelegd via de loop. Dan klikt de haan goed gecontroleerd wordt. Waarna er kruid gedeponeerd wordt boven het zundgat op de pan. De scherp geslepen vuursteen kan teruggeplaatst en zit nu stevig. De kemphanen gaan uit hun jas. De afstand 32 pas meet Jan pedant. Gio is hevig ontdaan achter een boom gaan staan. Zaretsky reikt de wapens aan. Verlaat uw plaatsen. Start. Kloekmoedig lopen de vijanden terstond op elkaar toe... bedaard, koelbloedig, met het pistool nog naar de grond. Vier passen, vier fatale schreden zijn zij al naar getreden. Dan komt Yevgenis arm omhoog. Ook Lensky heeft zijn linker oog nu toegeknepen... om gerichter te kunnen knallen... Allebei komen nog vijf pas dichterbij. Onegin schiet, waarna de dichter zijn eigen wapen vallen laat, beseffend dat zijn doodsuur slaat. Terwijl hij naar zijn hart grijpt, zwijgend, zijn blik vertroebeld, niet door pijn, maar door de dood, ter aarde zijgend. Zo blinkend in de zonneschijn rolt er een sneeuwklomp naar beneden die van een heuvel komt gegleden. Onegin is met een bekneld gemoed hal op hem toegesneld, hij kijkt, hij roept, het mag niet baten. De zanger vond een vroege dood. De bloem moest bij het ochtendrood nog in de knop het leven laten. De storm is van zijn kracht beroofd. Het altaarvuur is uitgedoofd. Daar ligt hij, onbeweeglijk, vredig, met een vreemd, lusteloos gelaat. Nog dampt het bloed, waar zijn volledig doorboer borstkas nu in baat, maar dat zijn bruisend hart zo even nog voeden toen het werd gedreven door woede liefde, hoop voorgoed is de bezieling leeggebloed en zwijgt dit hart alsof er ergens een huis ontruimd is alles zit potdicht de vensters zijn gewit de blinden dichtgespijkerd nergens hoeft iemand naar een nieuwe adres te zoeken van de meesteres een pummel op de kast te jagen met een brutaal raak epigram te zien hoe hij met onbehagen zijn horens opstekend als een ram, toevallig in de spiegel kijkend, moet toegeven, het is gelijkend, geeft veel voldoening, die nog groeit wanneer hij, dat ben ik, loeit. Je voelt u nog een stukje beter door op zijn bleke smoel je lood te richten voor een mooie dood als heer op zo en zoveel meter. En toch, het doet je minder goed als hij zijn vader begroet. Stel, u hebt zelf een goede kennis, een jonge jongen, omgelegd omdat hij teut was en er stennis ontstond, Hij had iets fouts gezegd of fout gekeken. Of hij voelde zich van zijn kant gekrenkt en koelde uit pure trots wat al te snel zijn driftaanval met een kartel. Wat denkt u dat zoiets betekent voor uw gemoedsrust, met zijn lijf pal voor uw ogen, roerloos, stijf, zijn voorhoofd door de dood getekend. U roept wanhopig, maar u krijgt geen antwoord. Hij is doof en zwijgt. Het moordtuig haast vergruizend... staarde Yevgenie in gewetensnood bedroefd naar Letski. Toen verklaarde Zaryatski: Hij is dood, tja. Dood. Onegin siddert bij dat brede, verschrikkelijke woord. De slede, hij roept zijn knecht. We gaan gelijk. De buurman neemt Vladimir's lijk, de doodstrofee, onder zijn hoede. De paarden bijten op hun bit en stijgeren hun lippen wit bekwijld. Het is ze bang te moeden. Als door de dood zelf aangespoord. ze ruiken hem, vliegen zij voert. U zult dit lot met weemoed lezen. Een fijn talent was opgebloeid, maar had zichzelf nog niet bewezen. Zijn kinderkleren nauw ontgroeid stief onze bart. Wat was gebleven van zijn bevlogen, nobel streven. Van wat hij voelde, wat hij dacht. Zijn jeugd, zijn moed, zijn liefdesmacht. Zijn lust aan werken en aan weten. Zijn walg van wat de ziel besmuurt, Zijn angst dat je je naam verbeurt. Van het geheim hem toegemeten. De droomwereld die hij bezat. De poëzie die hij aanbad. Misschien, wie weet, was hij geboren voor s werelds welzijn. Zou zijn naam de eeuwigheid zijn gaan behoren... en had zijn lier hem grote faam bezorgd als hij niet was verklonken. Misschien was hem een plaats geschonken onder de groten... en wie weet, is door zijn schim met al het leed ook een mysterie meegenomen. Zijn stem, zijn levenwekkend woord, zal nimmer meer worden gehoord. Geen danklied zal ooit tot hem komen... De mensheid, de geschiedenis, bereikt hem niet waar hij nu is. Iets anders kun je ook verzinnen. Een heel banale levensloop. Zijn jeugd zou heengaan en van binnen zou hij verkillen. Wat een hoop zou er veranderen. Want dichten zou hij niet meer. Hij zou zich richten op een gehuwd, gehoorend bestaan in Shambaluk. Zo zou het gaan, het ware leven. Drinken, eten, jicht op je veertigste. En zuur, te dik op bed je stervensuur beleven, door de jammerkreten van vrouw en kinders begeleid, verpleegd totdat je overlijdt. Maar het liep anders, arme stakker, de dichter dromer, werd gedood, jong en verliefd. Het was zijn makker die door zijn hart een kogel schoot. Links van het dorpje waar hij leefde, gekoesterd door de muze weefde een tweetal dennen dicht een hun wortels door elkaar heen... bij een meanderend fris beekje waar af en toe een boertje dut... of een kruik water wordt geput door landarbeidsters. Bij dit kreekje, verscholen in koel schemerlicht, is een gedenksteen opgericht. Wanneer het graan begint te groenen en er een fijne regen valt... Vlecht hier een schaapherder zijn schoenen van blonde berkenbast en schalt zijn bolgaliet over de weiden. Een jonge dame die uit de rijden gegaan is en de teugels viert, een stadse die vakantie viert, om door de vlakte voor te snellen, houdt hier het beestje in. Zij doet de voile van haar zomerhoed omhoog. Reeds voelt zij tranen wellen om wat er op de grafsteen staat. Waarna zij stapvoets verder gaat. Haar blik is bazig en afwezig. Nog lang denkt zij erover na. Het lot van Lenski houdt haar bezig. Hij zal, zo pikert zij, aldra uit Olga's hartje zijn verdwenen. Of zou zij hem nog steeds bewenen? Doet de herinnering nog pijn? En waar zou nu haar zuster zijn? En dan die Norse vreemde vogel, die mensen rare kwamt. Een modepop, maar zo gebrand op modepopjes, door wiens kogel de dichter viel. Ik zal u heus verslag uitbrengen, minutieus. Alleen niet nu, want mijn gedachten staan momenteel niet naar mijn held. Hij moet maar wat geduld betrachten, al ben ik zeer op hem gesteld. Streng proza is wat er gevraagd wordt. Het rijm waardoor ik graag geplacht word, moet aan de kant. Ach, ik beken dat ik bedacht geworden ben. Ik zal mijn verzen niet meer pennen op losse blaadjes als vanouds. Mijn dromen hebben nu iets kouds. Iets grimmigs haast, moet ik erkennen. Het prangt als stilte mij omringt en als de wereld schreeuwt en dringt. Al stel ik mij nu nieuwe doelen, ze blijven, weet ik, irreëel. Al ben ik nieuw verdriet gaan voelen, het oude grijpt mij naar de keel. Ach, dromen, zeg mij waar uw vreugd is en waar een dwingend rijm mijn jeugd is. Kwam daaraan werkelijk een eind en is die bloemenkrans verkwijnd? Zijn zonder dat ik hier spitsvondig elegisch wil gaan doen... voorgoed mijn lentedagen heengespoed... zoals ik misschien vaak verkondig, maar dan als grapje? Is het waar en word ik zomaar dertig jaar? Ik moet niet flemen en niet temen. De ochtend ging, nu is het noen. O jeugd, wij moeten afscheid nemen. Maar laat ons dat als vrienden doen. Heb dank voor wat mij heeft verdroten en waar ik toch van heb genoten. De baganalen, het kabaal, de rampen, voor dat allemaal. Heb dank voor alle goede gaven waar ik mijzelf naar hartelust... of schoon niet steeds in alle rust en stilte aan heb mogen laven. Een nieuwe weg zal ik begaan. Er breekt een kalme toekomst aan. Eén laatste blik. Vaarwel. Kontrijen waar ik in stilzwijgen gehuld Mocht mijmeren, mijn neer mocht vleien In zalig niets doen En vervuld van dromen Hartstocht, jeugd Ontroering, verbeeldingskracht En zielsvervoering Wekt gij mijn sluimerende hart Dat nieuwe levenskrachten mart Bezoek mijn hutje, blij, gevleugeld Opdat de dichter niet verhardt Verkilt van steen wordt en verstarrt. De wereld welgt door niets beteugeld, een gifbelt waarin u en ik rond dobberen in trapen slik. Daar glinust, prachtige szenen, gedreven met de kleefgluwe, isvolle met straasten en leni isnoof van zedumtige duive. A, ty, m'n oude verdoxnovenje, volnui m'n waa'bragenje, de remoot u sertsje, in mijn hoekel, časje, prilietai, niet daai, stytte, duše, paeta, aar je stachiet, saat, cherstveet, en nakomiet zakamineet, in miertvastjem, upaëenisvijta, vsem omute, waar het Hoe loopt dat af, nu Vladimir Ljenski dood is? Hoe moet het met de verliefde Tatyana? Of is de liefde nu over, nu ze ziet hoe Evgeni speelt met mensen, vriendschappen en levens? Luister volgende week verder naar dit meesterwerk uit het begin van de 19e eeuw, dan komen de laatste twee hoofdstukken. En hulde aan niet alleen Alexander Pushkin, maar ook aan uh, vertaler Hans Boland, die me eindelijk voor het eerst het meesterschap van Pushkin toonde. Nou, hier nogmaals de introductie van de opera die Tchaikovsky schreef over deze roman in versvorm Jevgenio Negin. И для нас цветно цвела. Ах эти чёрные глаза. Меня пленили. Их по нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах эти чёрные глаза. Меня «Куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой? Ах, эти черные глаза! Меня погубят, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза!» Люби тот потеряет навсегда и сердце и покой очи черная, очи страстная, очи милая и Voorzitter, ik ben blij dat